Uur. Dit is Eva de Jong met het NOS-journaal. Bij een brand in een flat in Vlaardingen is de bewoner om het leven gekomen. Andere flatbewoners waarschuwden de brandweer... omdat ze rook uit het ventilatiesysteem zagen komen... en de brandmelders afgingen. De brandweer vond het slachtoffer in zijn woning. Inwoners van de Australische stad Townsville... worden geëvacueerd vanwege dreigende overstromingen. Het noordoosten van Australië wordt al een tijd geteisterd... door zware regenval viel de afgelopen tijd twintig keer meer dan normaal. Daardoor is de rivier bij Townsville tot een gevaarlijk niveau gestegen. Om te voorkomen dat een dam doorbreekt zijn de sluisdeuren erin opengezet. Inmiddels staan er al 500 huizen onder water. Dat kunnen er wel 20.000 worden. In Townsville wonen ruim 165.000 mensen. Automobilisten hebben zich vandaag op twee plaatsen op de snelweg misdragen... door te keren achteruit te rijden of een rood kruis te negeren gebeurde onder meer op de A29, waar de weg bij Klaas Waal was afgesloten na een aanrijding. Ook op het Prins Klausplein bij Den Haag bestuurders reden daardoor bij een rood kruis boven de weg of reden achteruit om niet te hoeven wachten. De boete voor het negeren van een rood kruis is minstens 240 euro en in ergere gevallen bepaalt de officier van justitie de boete. In de eredivisie stonden vandaag vier wedstrijden op het programma. Adolf Den Haag versloeg thuis Heracles Almelo met 2-0. Verder was Excelsior thuis te sterk voor Feyenoord. Daar werd het 2-1. PSV versloeg Fortuna Sittard met 5-0. En PEC Zwolle FC Utrecht eindigde in 4-3. Het weer, vanavond en vannacht droog en geleidelijk lichte vorst. Ook een stevige zuidwestelijke wind, het kan glad worden. Morgen vanuit het westen regen en mogelijk natte sneeuw bij een graad of drie. Dinsdag vrij droog, daarna wisselvallig en wat zachter. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er staan op dit moment geen files. Naar ZFM Klassiek. Iedere zondagavond van 7 tot 9 uur. Samenstelling en presentatie, Ruud Jansen. Zo, Welkom terug bij het tweede uur van deze 60ste ZFM Klassiek. En uh, we gaan vrolijk verder met een uh, heel bekend stuk. Dat zult u niet denken als u zo eventjes de titel hoort die het officieel heeft. Namelijk Bagatel nummer 25 in A-minuur. Uh, het uh, catalogusnummer is WOO 59. Maar als u dan de titel hoort die het uh, in de wandelgangen heeft meegekregen. Vuur Elise. Juist, welke pianolering heeft het stuk tot zijn of haar ergernis of blijdschap niet gespeeld? Nou, Ludwig van Beten, Beethoven schreef het natuurlijk. En het wordt uitgevoerd door een hele bekende pianist, namelijk Lang Lang. En die speelt het dus voor u, Furelise. Symfonie Fantastique, dat is het volgende stuk dat wij u gaan laten horen. Opus 14 en daaruit het vierde deel. Componist is Hector Berlioz. Nee. En het deel wat u hoort heet De Marche au supplice. En het arrangement is voor uh, twee piano's. Piano duet dus. Jean-François Aisser of Aisser zal het wel zijn. En Marie-Joseph Jude, die spelen PIANO 20 vingers, een uh, heel symfonieorkest nadoen op twee vleugels. Prachtig mooi. Nu uh, weer iets anders. Klavier trio. We gaan nu uh, luisteren naar het klavier trio nummer uh, 7. Piano trio dus. Nummer 7 in Bes. Opus 97. En het heet Arch Duke. Uh, nummer 4. En het moet uitgevoerd worden als Allegro Moderato geen zoveel betekent als gematigd levendig. Het is wederom van Ludwig, oftewel meneer van Beethoven, en het wordt uitgevoerd door het Griffon-trio. Aan een piano trio moet u niet denken natuurlijk dat dat drie piano's zijn. Het is in dit geval een piano met twee strijkinstrumenten daarbij. We gaan nu naar iets uh, heel anders. En uh, nu moet ik eventjes uh, mijn Italiaanse uh, stem opzetten. Uh, La Sangione della Beato Vergine. Nou, was dat niet echt Italiaans? Je zou er zo wat spaghetti van gaan maken. Overture. En het uh, stuk werd geschreven door Alessandro Scarlatti. Het wordt uitgevoerd door het Ensemble Baroque Monaco onder leiding van uh, Mathieu Perenje. Ja, en dan nu een gezelschap wat we in het eerste uur eigenlijk uh, ook al gehoord hadden... met een prachtig uh, a cappella-stuk. En uh, dat gaan we herhalen. Niet dat stuk, maar iets anders. Acardiana, zo heet het, uh, het stuk. Opus 12, deel 6. Uh, het is O. Albion. Dat is de titel. Het, werd ge het is gearrangeerd door meneer uh, Clement. En het werd geschreven door... Thomas Aids. En die werd op 1 maart 1971 geboren in Londen. De man leeft dus nog. En het wordt uitgevoerd door hetzelfde gezelschap... wat we in het eerste uur ook al gehoord hadden. Voices 8, oftewel Voices 8. <tied> Isla en ik, wij maken dit programma samen hier in onze thuisstudio. vinden dit allebei echt zo verschrikkelijk knap, deze. Prachtige a cappella uh, zang. Mocht u overigens tussendoor wat gesnotter horen, nou het meisje is snip verkouden. Dus dan weet u dat ook weer. Um, we gaan door naar Georg Friedrich Handel... oftewel George Frederick Handel, zoals ze hem in Engeland noemden. Ik zei u het eerste uur ook al: De man bracht een groot deel van zijn leven in Londen door. We gaan luisteren naar een deel uit The, the Arrival of the Queen of Sheba. En dat stuk dat heet Solomon. Het, het catalogusnummer is HWV67. En het arrangement is voor blokfluiten en orkest. Dat is ook gewoon weer apart. Nou, Hendel schreef het dus. En het wordt uitgevoerd door Lucy Horsch en Charlotte Barbour-Condini op blokfluit. En de Academy of Ancient Music onder leiding van uh, Bojan Sicic. Een ander historisch instrument, wat tegenwoordig niet meer zo in zwang is, maar wel in de oude muziek, is de viola da gamba. En als u weet, wilt weten wat het verschil is, nou, kijk gewoon eventjes op internet, dan staat er een prachtige beschrijving in Wikipedia. We gaan luisteren naar de Viola da Gamba sonate in D-majeur van Johan Sebastian Bach. Uh, het stuk heeft als catalogus nummer BWV 1028. Dan gaan we uit uh, spelen het eerste deel, het adagio. Alberto Razi speelt Viola da Gamba en Patricia Marisaldi speelt klaversimbel. Viola da gamba, ik zal het u toch een beetje iets er nog over vertellen, is Italiaans voor beenviool. En het is eigenlijk een strijkinstrument, of het is een familie van strijkinstrumenten, moet je zeggen, die haar oorsprong gevonden heeft in de gitaar. Mede bepaald de. Uh, de figuela d'arco, zo moet je dat uitspreken. Het instrument verkreeg zijn huidige vorm in ongeveer de 16e eeuw. En met name in Engeland waren er in de 16e en 17e eeuw vele gamba concerten. Er zijn diverse soorten gamba's. Viola de gamba's dan natuurlijk. Het heeft niets met garnalen te maken. En um, de stemming was ook heel apart. Het instrument kon vijf tot zeven snaren hebben, meestal zes. En de stemming voor de mensen die dat weten wat er gebeurt van hoog naar laag was D-A-E-C-G-D. -E dus dan weet u ongeveer voor de mensen die dat een beetje weten hoe dat ding inderdaad gestemd werd. Goed, nou dat is een kleine verhandeling. Mocht u er meer over willen weten, er staat een hele uitgebreide beschrijving op Wikipedia. Dus gewoon kijken en dan weet u precies wat er wat voor instrument het is. Ja, het is Rembrandtjaar jaar... en dus gaan we naar een de de tentoonstelling. Dat kan bijna niet anders. The Pictures at an Exhibition. Het stuk uh, werd eigenlijk voornamelijk bekend... door een popuitvoering door Emerson, Lake en Palmer. Maar um, we gaan, die gaan we dus niet draaien. We gaan nu draaien um, de, het ballet... van de Kuikens in, der, in, der, in der, de... Shell's, ja, hoe moet je dat vertalen? Hè? Oh, in de dop. Oh ja, zwaar ook. Dus uh, even een kleine uh, overleg, dames en heren. Dus uh, het ballet van de Kuikens in een dop. Zo moet je het zeggen. Het werd geschreven door Modest uh, Muzorski. Dat is de componist. En het wordt in dit geval uitgevoerd op, door uh, Natasja Paremski op piano. Thank you. Xerxes, oftewel Xerxes, zo, Xerxes, zo noemen ze het ook wel... is een stuk van Georg Friedrich Hendel. Het stuk is in heel veel uitvoeringen beschikbaar, onder andere voor orgel. En ik weet nog uit mijn jeugd dat ik het graag wilde spelen... en dat mijn orgelleraar er een hekel aan had en het verbood. Dat mag niet. Goed, Xerxes dus. En, um, het catalogusnummer is HWV40... Van Hendel. Daaruit de eerste acte dus, scène 1, Ombre Mai Fou. Dat is de officiële titel, alleen men kent het allemaal als het Largo van Hendel. Het wordt uitgevoerd door Simone Kermessen, een coloratuur-sopraan. En dat zijn dames die nog wat hoger kunnen eh, dan de eh, normale sopranen. Christina Deut. Van Deutenkom, die we in Nederland, uh, ja, een van onze beste operazangers ooit. Dat was er onder andere heen. En die kon dat heel goed. Um, zoals ik dus zei. Um, het wordt uitgevoerd verder door Amicio Veneziano, onder leiding van Boris Begelman. ja en Nog even terugkomend op dat uh, coloratuur, want ik zei me straks dat het iets met de hoogte te maken heeft, maar dat is niet zo. Uh, het heeft met heel iets anders te maken en dat moet ik dan toch even recht zetten natuurlijk, anders dan uh, zegt me maar van die Jansen die weet er niks van. Maar uh, coloratuur, dat is eigenlijk uh, de naam van een reeks versieringen in de muziek, die door snelle loopjes, sprongen, korte noten en tremeloos. En de term wordt over het algemeen gebruikt in de klassieke muziek van de eind 18e eeuw en de Romantische muziek uit de 19e eeuw. Uh, vooral bel canto, dus de vocale muziek. En is dan uh, vooral synoniem voor vocale virtuositeit. Daar heeft het vooral mee te maken. Maar het kan ook worden gebruikt voor instrumentale muziek. Het woord is afkomstig van het Latijns-Italiaanse colorare. En colorare, dat betekent dan weer kleuren. En je moet als uh, zangeres, zeker, en het kan natuurlijk voor alle soorten uh, stemmen... ...maar het, uh, het vraagt van de of vocalist, zal ik wel zeggen... een hele grote en bijzondere techniek. En uh, we hebben er in Nederland één hele grote gehad op dat gebied... en dat was natuurlijk Christina Deutekom... die uh, ook als een van de weinigen wereldwijd gevraagd werd... om bijvoorbeeld de Koningin van de Nacht... uit die Zuberfleuten van Mozart te zingen. En die was daar echt heel erg goed in. Goed, dat ook weer verklaard... Dan gaan we verder met Lieder ohne Worte. Oftewel, liederen waar geen woorden bij zitten. Opus 19, nummer 6 in G mineur. Andante sostenuto. Het heeft als catalogusnummer nummer MWVU78. En het uh, heeft als bijtitel het Venetiaans gondellied. Nou, Mendelssohn schreef het, Felix Mendelssohn, dus die schreef het. En het wordt uitgevoerd, eh, omdat het dus een lied zonder woorden is, door Jan Lisecci. En die speelt piano. Verder met een strijkkwartet en wel nummer 1 in D-majeur. Opus 11, TH111 is het catalogusnummer. En daaruit eh, DL22. Het Andante Cantabile. Juist. Versie voor cello en orkest. Dus dat is weer apart. De componist was meneer Tchaikovsky... Peter Ilyich Tchaikovsky. en het wordt uh, uitgevoerd door Li Wijkin op cello, waarschijnlijk uit China, en het Tsjechisch Philharmonisch Kamerorkest onder leiding van Michael Halas. <tieding> En het laatste stuk voor vanavond. Ik weet niet of we hem helemaal halen. Dat zullen we in de gaten houden. Dan eh, doen we hem de volgende keer aan het begin van het programma. Als we hem niet helemaal kunnen redden. Symfonie nummer 4 in D mineur. Deel 3, de Juba Dance. En de componist is Florence Beatrice Price. Uh, het Fort Smith Symphony onder leiding van John Jeter. Die gaan het uitvoeren.